Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wetenschappers hebben in vlees- en zuivelproducten microplastics aangetroffen... De Vrije Universiteit onderzocht in opdracht van de Plastic Soup Foundation... een aantal monsters rundvlees, varkensvlees en melk. In het merendeel daarvan zaten minuscule stukjes plastic... net als in al het onderzochte veevoer. De oorzaak lijkt volgens de Plastic Soup Foundation te zijn... dat restproducten van bijvoorbeeld supermarkten... met verpakking en al worden verwerkt tot veevoer. Om te kunnen zeggen hoe gevaarlijk de hoeveelheid microplastics is... moet meer onderzoek worden gedaan. Het gaat minder goed met flitsbezorgers. Het aantal bestellingen is sinds januari gestagneerd, blijkt uit transactiedata van ABN Amro. Het gemiddelde bestelbedrag stijgt ook niet meer, het ligt net onder de 17 euro. Ook maken gemeenten het voor bedrijven als Gorillas, Getir, Zap en Flink steeds moeilijker om vanuit woonwijken te werken. De Russische president Poetin beschuldigt het Westen ervan de vijandelijkheden aan te wakkeren. Hij deed dat in een toespraak vol oorlogsretoriek voor de Duma, het Russische parlement. Het Westen wil ons bevechten tot de laatste Oekraïner, zei Poetin. Dat is een tragedie voor het Oekraïnse volk, maar die kant lijkt het wel op te gaan. Hij daagde het Westen uit om Rusland te verslaan. Laat ze het maar proberen, zei hij. Rusland is nog niet eens serieus begonnen. De apenpokkenuitbraak is geen reden om de Pride in Amsterdam te annuleren. Dat zei bijzonder hoogleraar huidinfecties Henry de Vries in Met het oog op morgen. Volgens hem is na de Pride nooit een toename van het aantal SOA's te zien. Het evenement kan beter worden gebruikt om mensen in de risicogroep goed voor te lichten. Gisteravond werd bekend dat er een vaccinatiecampagne komt. De Vries juicht dat toe.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 I'm okay. gonna okay.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 I didn't mean it I just want you back for good want you back. Want you back. want you back for good Whenever I'm wrong Just tell me the song and I'll sing it You'll be right and understand. you you back I want, you back. I want, you, I want you, back you back for good Unaware but underlined I figured out the story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 En hier zwerven dus door de stad zonder reden. En die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden, lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar een meiden kijken. Mm, en keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren.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 dus Houd mijn plek vrij, ook al was ik er niet altijd. Alles is zoals het moet zijn tussen. I don't check.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 Passoor che ik le tue de tien angst in Sassi, Senza mai pensare che come roccia io Questo cielo in fiammerica del sei mai.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 FM, met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zutbrics. Vriend, ik dacht ik bel je op beseffen, checken is het waar? Ach jongen, houd toch op, ze was de moeite niet waard. Nou mooi dan kunnen we het kroegje veilig maken met elkaar, zelfde tijd, zelfde rondje is goed, ik zie je daar Maar jij bent dronken naar twee biertjes Sinds je haar hebt ontmoet Ach man, ik ben het niet verleerd Het zit nog steeds in mijn bloed En ik heb trouwens gehoord Dat die blonde er werd Je bedoelt die ja. ene die je laatst ging volgen op de gram Ja die, laat zien Hoe lief. Oh die shit, ouwe Dat is tenminste niet Maar goed Ik zie je binnen Het is goed Terwijl ik vast bitter zie. Kijk ons na, nou. We zijn het bij af We ja, nu snap ik waarom, zij is afgeklaag. Kijk ons lang, we zijn met de bij jou. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is iets veranderd. Hey.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 Nu snap ik waar, zij is afgeknapt Kijk ons dan, we zijn weer terug bij elk. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets te helder, hé. Maar tussen ons is er niets te helder, We zijn nog steeds gewoon hetzelfde, hé.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 But this all isn't needs for other things Every window in my hometown is empty And I really don't know why In the house you used to live in It's cold and falling down